De prostituees werden overgebracht naar het stadhuis waar ze werden ondervraagd. Op het Bakenlandplein werken vooral buitenlandse vrouwen, onder meer uit Roemenië, Bulgarije en Hongarije. Aan de actie deden 300 politiemensen en 50 ambtenaren mee. De zes arrestanten worden onder meer verdacht van mensenhandel en witwassen. Voor het presidentschap van de Wereldbank zijn drie kandidaten voorgedragen. Een Amerikaan, een Colombiaan en een Nigeriaan.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 AWB verkeersinformatie twee files op de A12 Den Haag richting Utrecht... tussen Zevenhuizen en Gouda, drie kilometer door wegwerkzaamheden... en op de A20 Hoek van Holland richting Gouda... tussen Moordrecht en Knopend Gouwe, twee kilometer. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Trubsteen. Goedenacht, hartelijk welkom terug bij uh, Casa Luna. We zijn er uh, nog een uurtje en in dit uur praat ik met uh, luisteraars. En de vraag is, welk lied, welke muziek heeft voor u veel zeggingskracht? En dat heeft te maken met het gesprek dat ik net had met Kees Kok, theoloog en liturgist. En dat ging over de psalmen, die hebben heel veel zeggingskracht. Dat zijn de levensliederen, de allereerste levensliederen misschien wel, die geschreven worden. De allereerste bluesongs, zou je ook kunnen zeggen, daarmee worden ze vergeleken... In ieder geval hebben ze mensen veel te zeggen. En uh, ja, nou gaan wij op zoek naar een lied muziek die u veel te zeggen heeft. Um, die u iets over het leven geleerd heeft. Misschien wel een belangrijk inzicht gegeven heeft. Welke muziek vindt u troostrijk? Welke plaat is u heel dierbaar? Niet alleen vanwege de mooie melodie, uh, maar vooral vanwege de tekst. En heel vaak gaat dat natuurlijk samen. Als u wilt bellen, als u in de uitzending wilt met uw verhaal... dan kan dat via 0800-1121. 0800-1121. Als u wilt mailen, kan dat naar casaluna.ncrv.nl. NCRV.nl. Casaluna .ncrv en als u wilt twitteren, kan dat via hashtag Casaluna. Dus welke muziek is voor u belangrijk, heeft heel veel zeggingsrecht? heeft u iets geleerd misschien wel, of heeft u getroost? Nou heb ik daar natuurlijk zelf ook over nagedacht. En um, dat is nog wel lastig, vond ik. Want ik, er waren, zijn zoveel liedjes. Dus ik, ik zou het liefst het hele uur alleen maar liedjes van mezelf willen laten horen. Of tenminste liedjes die ik zelf mooi vind. Nou hebben we het geluk dat niet alles uh, wat ik mooi vind te vinden is. Dus uh, we, we hebben nu iets van, van YouTube gehaald. En dat is een liedje dat klinkt nog niet eens zo heel lang dus, en Dat is gek, want het, het bestaat al lang voordat ik zelf besta uh, geboren ben. Het is van Nat King Cole. En ik weet niet waarom, maar dat raakt me heel erg. En het gaat, ja, ik zou bijna zeggen, natuurlijk over de liefde. En er zit een hele, hele wijze les in. Dit heet Nature Boy. There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, very far.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 Just love Can be And be In ja, je kan het op heel veel manieren zeggen en het wordt ook op heel veel manieren gezegd. Maar dit is dan wel weer mooi. En dan speelt die melodie natuurlijk toch wel ook een rol. Hè? Net King Cole was dit. The greatest, the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Ja, volgens mij is dat hartstikke waar. Goed. Ja, nou, nu uw verhalen. Ferdinand heb ik aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen, Klaas. Met Ferdinand Hossenbucks op deze vroege zaterdag. <laughs> ben, ja, ben jij ook radiopresentator, Ferdinand? Zeker, zeker. Ik ben ja, op allerlei mogelijke uren van de nacht, zeggen mensen tegen mij op de dag. Ook ben ik op de radio. Maar goed, het zit in mij. Ik ben er al tien jaar mee bezig. Dat weet je ook. Ik zijn ja, ja, ja. er al in de uitzending geweest. Ja, ik, um, ja. Ja. Ja, het is nee. altijd een, genoeg, een genoegen. Dus, uh, ik ben blij Zij dat je weer wilt. Ja, zeker. Nee, ik hoorde voor het journaal waarover jullie het zouden hebben. En ik zei zo ze tegen je collega, ik zei, ik, of ik dacht van, ik, ga, ik moet ik zal even bellen, joh want Kijk, door de jaren heen, je weet ook waar ik vandaan kom. En wat muziek betreft, en liedjes en plaatjes, oké, okay, dat, dat, dat is muziek die ik altijd prefereer Maar ik woon al zo lang je Klaas, en er is toch eentje, ik hou ook van soulmuziek hoor, maar er is één nummertje, één liedje, één plaatje, en dat is iets, als ik hem hoor, als hij al begint, ze hebben het ook een keer bij een ander omroep voor me afgedraaid. En ze vroegen van Ferdinand, wat wil je... Wat wil je horen, weet je. En toen ik zo zat te luisteren waarover jullie waar jij het, waar je over zou hebben, toen dacht ik van nee, ga er weer voor. Het is, het, is, het is een nummertje. Ik zal zo zeggen wie dat wie het gaat zingen en uit welk jaar het dateert het. Dateert uit 1980. Het heet Imagine van John Lennon. En ja. ik zei ook zo net aan collega van het is volgens mij in het jaar dat het, het nummertje werd uitgebracht door hem, dat hij ook in dat jaar is vermoord. Maar waar het mij om gaat, dat. dat dat liedje die, die hij zingt, waar, waar, waarover hij zingt, het heeft alles, weet je. Het heeft alles, die woorden, alles heeft het. En de toon, alles. Het is gewoon voor mij uh, het nummertje. Maar waarom dan? Omdat het alles nou, heeft? kijk, als je luistert uh, waarover hij het heeft. En op een gegeven moment, uh, wat hij zingt, dat, dat, dat, dat, dat, dat is een hoopse wens dat, dat ooit alles één zal worden, weet je. En, en wat hij meegeeft, kijk, het, het, ik, ik zei het een keer tegen iemand en... Voordat, voordat ik het antwoord gaf, zei je van Ferdinand... het is echt een nummertje, het, het zegt alles, het heeft alles... het is gewoon fantastisch. Maar is er ook een, een moment in jouw leven geweest... Dat, dat je er echt iets aan gehad hebt? Uh, nee, niet, niet, niet specifiek, hoor. Kijk, uh, toen, ik, toen ik het voor het eerst hoorde... en dat is ook 32 jaar geleden, weet je... Uh, de jaren verstrijken, God, eh, alles gaat, gaat, gaat, gaat, weet je, gaat langs je heen of niet, of, of noem maar op. Maar op een gegeven moment, je, je hoort het vaak, weet je wel, kijk wat er om je heen gebeurt. Kijk, ja, we, we zijn weer 32, 32 jaar verder, hij is in datzelfde jaar vermoord op hele lafhartige wijze. Maar nogmaals, het, het, dat nummertje zegt mij veel. En als je goed luistert, de mensen, ja, veel mensen misschien jij ook hoor, goed luistert wat hij zingt en waarover hij het heeft, dan denk je van ja, oké, okay, het kan. het. Het, het is ook zo, of niet? Kijk, is er ook een bepaald deel, hè? want het begint met Imagine There's No Heaven. Ja, en juist, juist. En, en, en, en, en hoe, ja, hoe de muziek zelfs eromheen, alles eromheen, weet je. En, en hij, hij, hij zit natuurlijk volgens mij op een piano, toch? Of niet? Ja, toch? Hij zit achter een piano, dat het, want ik heb het ook een keer gezien op in, een, in een uitzending. Mm -hmm. Dat we, ja, kortom, het, het, het is voor mij het nummertje. En, en ben jij zelf, want hij zingt, you may say I'm a dreamer, mm -hmm. but I'm not the only one. Ben jij ook een, een dromer? Ik denk dat elk mens, Klaas, eh, bepaalde dromen heeft of droomt over iets. En dan kan het zijn van, ja, wat je morgen wil zijn, wat je in de toekomst zal zijn, hoe je het over, over tien jaar ziet. En ja, ook dromen van hoe het niet moet of dat soort van dingen, weet je. Ja, die dromen heb ik zeker als kind. Kijk, ik had als kind nooit kunnen dromen dat ik eh, hier bijvoorbeeld, het klinkt misschien raar, mijn leven zou afsluiten. Maar droom van God, je, je woont in de tropen, je bent jong, weet je wel, oh ja, daar zal ik het afmaken, zo wil ik het zien. Maar ja, door omstandigheden klaar zijn, dat maken ook veel mensen mee. Op een gegeven moment is het anders, weet je. Kijk, een droom heeft iedereen, hoor. Een, een kind al, een, een ouder iemand. Maar wa waar me. droom jij nu nog van? Nee, op dit moment niet, joh. Kijk, weet je. Nee, nee ik is heb, het nee, dromen? Nee, ik, ik, ik, ik heb die dromen wel eens gehad, hoor. Maar kijk, je kan, je, je kan niet zeggen wat misschien helemaal niet waar is. Mensen van God, ik, ik, ik, ik heb gedroomd, of, of, of ik zou wel eens willen dromen dat ik morgen, een, ik noem maar wat iets heel stoms hoor, een miljonair zou zijn. Nou, die droom heb ik nooit gehad. Nee? Maar nee, nee. Kijk maar, kijk nogmaals. Ik, ik, ik, ik kom uit een heel ander, uit een heel ander werelddeel, uit een, uit een, uit een heel Suriname. andere cultuur, juist. En en ja, als kind heb je bepaalde, ja, bepaalde illusies, weet je. Je bent, je bent nog jong. Je bent op school. Je gaat van school. Je woont, je werkt daar. En je denkt van God, ik, ik hier, dit, hier ga ik het afmaken, weet je. En is het nou bij hogeschool, bij een school... God, je bent met je familie daar en dan denk je van, oh ja, oké, okay, zo, zo gaat het worden, zo, zo denk ik dat het gaat worden. Maar ja, dan komt er een, een keer in je leven en je maakt een stapje, je gaat weg, je laat alles achter je door, door, door allerlei gedoe en, en ja, gedonder, om het zo te zeggen. En dan kom je hier en dan, ja, dan je gaat je aanpassen, ja. kijk, en dan kan je... Maar, maar, maar, maar, maar verder dan, nog even, want nu droom je dus niks meer. Nee, dat... dat, dat, dat. Ben je te oud geworden nee. om te dromen? of? Nee. Kijk, ja, kijk, we dromen allemaal hoor. Is het over, ja, ik noem maar wat, iemand die dood is, of, of over je werk, of over je, de sport die je beoefent. Kijk, we dromen allemaal. Maar, ja. maar, maar, maar jij maar, nu, maar, nee, maar dat even bij jou houden, nu niet meer zo. Dus. Nee, voor mij, nee? mij hoeft het niet. En, en als ik wat droom, en ja, god, je bent er de volgende dag vergeten, maar om even <laughs> terug te gaan, ja, nee, maar, je bedoel je, je staat s'morgens op en, en ja, god, ja, je hebt daarover gedroomd, of, of zus gedroomd, of je hebt gisteren wat meegemaakt en. Je ziet het weer in je droom, weet je. Ja. Maar wat ik, wat ik meegeef, wat ik toen gehad heb, de, de, de tijd dat ik in Suriname gewoond heb, als kind, weet je wel. Wat je, wat je, wat je ook dacht van, oké, okay, het, het zal zo zijn en... Nee. Ja, dat is helaas niet, uh, niet uh, geworden. Niet allemaal uitgekomen. Mag ik even één een, een andere drink vragen? Het heeft niks met die dromen te maken. Het is veel nieuws gekomen uit Suriname vandaag. Ja, ik heb het... Uh, je weet het, ik ben de man van de radio. Ik ben ja. de man, ik zit bovenop het nieuws. Ik hoop nog ook misschien in een andere uitzending. Maar ja, god, je hebt het erover heel kort, heel kort, hoor. Wat, uh, wat, wat denk jij ervan? Uh, wat met, ik ervan denk? Het uh, nieuws dat uh, Boutense ze zelf twee mensen heeft doodgeschoten in 22. Uh, als ik Heel eerlijk mag zijn, Klaas. Heel eerlijk. En daar ben ik ook. Ik heb mijn eigen mening over deze bouders. Maar goed, dat is mijn eigen mening. Ik wist al in 82, begin 83. Ik ben er zelf geweest. Vier weken na die moorden was ik in Suriname. En dan mag je rustig weten. Ik heb zelfs iemand daar gesproken. Die in die commando ploeg zat. Die die nacht in Fort Zelandia aanwezig was. Hij heeft mij niet verteld wat er gebeurd is. of wat, Maar die, ik heb... Het rondomheen met, met hem gesproken. En ook via, via, via. Want het was een heel moeilijke tijd. Maar nu even zeggen dag. wat je. Want je weet al sinds toen. Ja, toen al dat Bouterse twee mensen vermoord had. Oké. Okay. Omdat dat daar bekend was. Maar als meneer Roosendaal nu na 30 jaar dit. en dat zei iemand vanavond op de televisie, meneer Hoost. van. ik, ik, ik oh, Het is goed dat hij het zegt, maar ik ben er ook boos over. terecht. Maar één ding staat vast, Klaas. We zullen nooit weten. En dat geeft de Roosendaal niet niet, ja, hij geeft het niet kwijt of, of hij zegt het niet waarom. Hij verwijst alles naar Boudersen als dit, als zo, als weet ik veel. En hij schijnt ook geld gehad te hebben. Maar goed, dat even buiten beschouwing. Feit is nu, wat gaat er de komende zeven dagen gebeuren, Klaas? Wat? Want volgende week vrijdag moet een beslissing vallen. Ja, en wat hoop je? En, weet je, mag ik heel eerlijk, ja, Heel kort, heel kort. He, heel kort, heel kort. Ik zie deze Boudersen ingaan. Het is een persoonlijke mening, hoor. En ik weet ook waarom ik dit zeg. Omdat ja. ten eerste, heel kort, het rechtssysteem is Suriname. Ik mag het ook niet zeggen, maar ik zeg het. Het durft voor geen meter. Oké, okay, laten we het daarbij, Ferdinand. is goed, klaar. Klein stukje uit het lied. Imagine there's no countries, countries it isn't hard to do, nothing to kill or die for, and no religion to. Imagine all the people living life in peace. is John Lennon. van John Lennon. Het is nog niet afgelopen, maar we gaan niet alle liedjes helemaal draaien... want dan komen er te weinig mensen aan bod. Uh, ik moet nog wel even Ferdinand bedanken... want daar was ik net helemaal niet aan toegekomen. Dus ik hoop dat hij nog luistert, maar ik denk het wel. Die luistert volgens mij heel veel naar radio en zal nu ook nog wel luisteren. Goed, um, er is ook gemaild door iemand uh, die liever niet heeft dat ik uh, haar naam noem... Um, en uh, ze schrijft... Hallo, een lied over hoe het nu met mijn leven staat... kan ik zo snel niet bedenken. Wel herinner ik me heel erg goed de zomer... dat ik het diepste punt van een ernstige depressie meemaakte. Ik hoorde steeds U2 op de radio. You've got to get yourself together. You've got stuck in a moment. And now you can't get out of it. Don't say that later will be better. Now you're stuck in a moment. And you can't get out of it. En toen besefte ik dat het precies... Mijn toestand beschreef. En nee, ik was niet in staat er iets aan te doen. Gelukkig hebben we hier zoiets als bemoeizorg. Aan het eind van het jaar zat ik opgelucht en wel bij te komen in een ziekenhuis. Ik ben een van de weinige mensen die het fijn vond om opgenomen te zijn op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Het gaat nu met, uh, het gaat nu, uh, met vallen en opstaan goed met me. En die, die vallen, dat vallen gaat niet meer zo diep. Uh, we gaan een klein stukje laten horen van dit liedje en dat is van YouTube. Het misschien een beetje lullig, omdat het maar zo'n kort stukje is. Maar dan kunnen we dus wel veel mensen aan het woord laten... en ook even wat muziek laten horen. Bart Rozenboom. Goeienacht. Hoi, uh, hoi. Goedemorgen, Klaas. Hallo. Ja, ik ben echt een muziek... Ja, van naast gewoon, ik ben echt een muziekgek. En, maar dat ben ik geworden. Eigenlijk, uh, toen ik een jaar of elf was... Uh, ja, dat is in 1970 was dat. Nou, wat mij uh, heel erg heeft getroffen... En ja, ik weet niet waarom dat is, maar dat heeft me dus gewoon echt op een of andere manier geraakt. Dat was de dood van, uh, van Jimi Hendrix. Nee, goed, ik was een kind van elf. <lacht> waarvoor, zou ik dat, uh, waarvoor zou dat moeten zijn? Dus, maar dat is wel dus gebeurd. En uh, dus toen uh, kwam dat uh, singeltje uit van uh, Jimi Hendrix. Uh, Voodoo Ciao. En uh, afgezien van het feit, ik, ja, ik weet niet of jij een muzikant bent, maar ik ben zelf wel... Uh, dat het wat mij betreft ja, misschien wel een van de beste gitaarplaten is die ooit gemaakt is. Dat, dat heeft mij gewoon vanaf het begin, dat ja, heeft me dat gewoon echt heel diep geraakt. Echt hele zwarte muziek. Gewoon echt helemaal ja, black Dat het zwart was en dat het ja, op een of andere manier pakte me dat gewoon. Uh, heb je enig idee waarom dat was? Waarom je door die zwarte muziek zo gepakt bent? Ik zou het je niet kunnen zeggen. Ik zou het je werkelijk niet kunnen zeggen. Oh nee, ik zou je, nee, ik zou het niet kunnen... Uh... En je was ook een beetje verbaasd dat je zo gegrepen werd door zijn dood, uh, begrijp ik dan weer. Ja. Want voordat ja, je elf ja. was, had je toen wel veel naar zijn muziek geluisterd? Nee, ik had nog nooit van Jimmy en ik zo gehoord. Ik wist helemaal niet eens wie hij was. En toen ging hij dood en toen, nee, dood en toen was je dus, geschokt? Nee, ik was een kind van elf. <laughs> ja, nou ja, goed, dan kan je ook naar muziek geluisterd hebben. Maar, maar dat is toch wel apart dat je dan zo geschokt bent, ja. Nee, nee, maar dus ik, heb dat, ik, heb, ik heb echt dat singeltje meteen gekocht van... Uh, dus, ja, dus, dat, dat, dat was een singeltje met drie minuutjes erop. Dus uh, voor de zaal. op kant A en op kant B stond All Along the Watchtower en heet Zo. Nou, heet Zo is natuurlijk het bekendste van Jimmy Hendrix. Nou, dit, niet dat, het, dat heeft me nog nooit wat gezegd. Later ben ik muzikant geworden... En toen heb ik alleen maar, dat het zo'n onwaarschijnlijk goede band was, Jimmy Hendrix, nou voor de drummer, mits missel, ja, onwaarschijnlijk zo goed als die man kon drummen. Dat is echt niet in het geloven. Wat speel jij zelf? Pardon? Ja, nou, ik speel zelf ook een beetje drums en gitaar. Ja, dat is gitaar, ja. En de titel? Ik titel, dat ik het kan beoordelen ofzo, maar als een kind van elf kon ik dat zeker niet. Nee. Even nee, de, te de nee, tekst ik, van Voertuitsjaren. Ik zat echt met geknepen tenen te luisteren naar Voertuitsjaren. Ja, op een of andere manier. Dat, ja, maar het is ook onwaarschijnlijk goed. Het is echt. Ja, maar, maar, maar, maar Bart, hoor, Bart, dan, Bart, Bart, Bart, dan... Bart, hoor je me? Um, want de muziek is dus heel mooi, maar de tekst spreekt die ook aan? Nou, de tekst de, uh, van Voertuitsjaren. Ja. Nou, dat het, ja, dat zegt Jimmy Hendrix uh, in feite van oké, okay, ik ben een soort godheid die, die de wereld opnieuw gaat uh, maken. me uh, a mountain en uh, ja, die, die maak ik uh, opnieuw, ja, ja. Bescheiden als die is. Dus nou, als je een klein stukje ervan kan draaien, maar uh, het is qua gitaar, het is echt het. Als je Jimmy Hendrix neemt, ja, het is on, zo onwaarschijnlijk goed. Nou, uh, we, we gaan dat even doen dan. Die onwaarschijnlijk goede muziek. Is Bart er nog? Ja, ik ben denk... Oh, sorry. Ja. Nee, goed. Hé, hey, dankjewel voor, de, voor dit verhaal. Dan, uh, dan gaan we er nu even naar luisteren. Doeg! Voodoo Child van uh, Jimi Hendrix. En uh, ja, dat was wel heftig. En, en, en mooie muziek, uh, gitaarmuziek aangeboden. Of in ieder geval ingebracht door Bart Rosenboom. Aan de telefoon nu, Ben. Hoi, ja, uh, met Ben, ja. Hallo. Hoi. Ja, ja mijn nummer is uh, Swing Low Sweet Chariot. Het is een uh, Amerikaanse traditional, dus het is eigenlijk een beetje onbekend wie het, uh, wie het heeft geschreven. Maar het is zo'n prachtig nummer. Het is, uh, ja... ja. Vind je, waarom vind je het zo mooi? Ja, het, het, het, het biedt onwijs een troost. Het, het is een, het is, uh, ja, het is een, een gospel. Ja. Een beetje christelijk-achtig. Uh, en het, uh, ja, hij vertelt een verhaal over wat er allemaal uh, mis kan gaan. Maar ja, hij wordt, hij wordt thuisgebracht. Gewoon door de engelen. En... en... Daar komt het op neer. Waar, waarom troost het jou? Ja, omdat, het, ja, omdat ja, alles kan misgaan. Gewoon. En ja, dit, dat heeft iedereen wel natuurlijk. En ja, dat, dat voel je gewoon. Het is een heel gevoeld nummer. Gewoon, eh. ik, kan, ik kan zelf niet zingen, maar ik heb het toch gezongen. Dat heb ik toch gedaan. <laughs> omdat het gewoon... Dan, dan, merkt, dan, dan voel je dat gewoon... Eh. Ja, het, is, het is onbeschrijfelijk eh, bijna. Het is, het is een heel bekend nummer. Als je op YouTube zoekt, dan, dan vind je echt van Beyoncé tot Dolly Parton tot Johnny Cash. Echt alle mensen hebben het gedaan gewoon. Eh. En, wat, en wat vind je een mooie versie? Uh, nou ja, ik, ik heb er zelf een gedaan, ook op YouTube gezet. En dat is de appelplukkersbond. <laughs> maar maar, van, maar van, de, van, die, van die andere? Van die andere heb ik het liefste eigenlijk gewoon Roy Rogers. Die is er niet. Doe er nog een. Op YouTube, op YouTube staat er. Ja, niet. nee, maar we, we, we willen hem even wat beter laten horen. Want... Uh, dan, dan Cash of Beyoncé. Hebben we die? Ook niet. <laughs> Johnny Cash ook niet? We kiezen er wel een. Maar, um, Kies er maar een, ja. Is man, man, we ja, zijn ja, eigenlijk allemaal goed, hoor. Echt. Maar, maar je bent... Uh, je bent uh, dat op een gegeven moment zelf gaan zingen. Waar, waarom was dat dan? Als je niet kan zingen? Ja, gewoon omdat een... het gewoon het, het gevoel, ik dacht van, dat moet ik gewoon doen. Het, het, het, ja, het, het spreekt zo mooi. Hij, hij zingt van, uh, if I get there, of if you get there before I do, tell my friends, I'm coming soon. Coming for to carry me home. Dus, uh, hij, hij praat ook over overleden mensen. Van, joh, als jij er eerder bent als ik... zeg maar, ik kom eraan, we zien elkaar weer. En weer coming for to carry me home. Het is zo mooi. Dus, hey, ja, en, en heeft dat jou dan ook getroost uh, op het moment dat er iemand overleden was? Ja, ja, zeker. Dat je, ja, het gevoel gewoon van... Ja, er is, er is zoveel meer. En denk je dan aan een concreet nu? Ja, ook nu? aan concrete gevallen, ook zeker... Maar ook voor als ik, uh, uh, ja, met de, ik heb zelf geen kinderen, maar wel neefjes en nichtjes. En, en, en ik kijk je naar die kinderen en dan denk je van, joh, wat, wat gaat er allemaal gebeuren in jullie leven? Hè? Je, je bent ben vier jaar, wat, wat gaat er komen? Nou ja, coming for to carry me home, ik, eh, ik ga jullie... Eh, ooit praten we erover, wat kan er gebeuren? Ja, ik ben er. Uh, ik, heb ja, ik ben een beetje sprakeloos eigenlijk hoor. Van... Zullen we dan maar gewoon even gaan luisteren? La ja, graag. Volgens mij is dit de Eric Clapton-versie. Kan, ja, iedereen Sorry. doet het. D dit is niet allemaal erg klep, een beetje raar. Dit is een vrouwenstem die ik nu hoor. Met Ben, ja uh, Ben, sorry, ja, Bart was vorige Ben, ben uh, uh, vind je van... Dit is een beetje... Dit kan wel wat hier, hè, dit nummer. Ja, ja, dit, dit klinkt meer country, dit. Weet je... Probeer eens op YouTube. Nee, nee, nee, nee, we, la we laten het... In... We hebben het nu, nu, nu gehoord, we gaan niet nog een, nog een versie doen, maar... Dit, ik vond dit ook niet zo'n mooie versie, moet ik eerlijk zijn. Zeggen? Nee, nee, dit, dit was hem niet helemaal, maar de melodie zat er wel in. Dat, ja, dat ja, die herkennen we wel. wel, ja. Ja, en de tekst klopt ook wel, ja. Maar de manier, ja. Kan, kan, ja, kan wat beter misschien. Maar goed, in ieder geval bedankt Ben voor het bellen. Ja, ik raad iedereen aan, tik het op YouTube in en je krijgt honderden versies. dan ja. Vind je er vanzelf een mooie. Goed, gaan we allemaal doen. Dankjewel, hè. Oké, okay, dankjewel. Doei. Hoi. Um, even kijken of er nog. Oh, ik zou lekker eens op Twitter kijken. Wat is er eigenlijk binnengekomen? Oh, dat werkt natuurlijk weer niet. Uh, dan maar even in de mailbox. Mm -hmm. Hallo, Kazeluna Klaas. Muziek waar ik veel van hou. Zijn bijbelsliederen gezongen door Dietrich Fischer Disco. En dan speciaal God is mijn herter Van Antonin Dvorak. Oh, Dvorak. Kom ja, ik daar nog, ja. Moet hij die eerst wel bijlezen, natuurlijk. Op de begrafenis van mijn partner is dit gezongen door mijn broer die operazanger is. Prachtig lied. Ja, dat, dat kan ik me voorlezen. En zeker als dat op zo'n moment gezongen wordt. Even kijken naar de andere. Um, uh, Hoi Klaas, wat mij zeer raakt is de Matthäus Passion. En dan wel in het bijzondere duet Zo so is mijn Jezum Nun gevangen in het eerste deel van de Matthäus... Het is uh, zo'n enorm droevig duet, maar van zo'n enorme schoonheid. Het geeft mij hoop. Na het lijden de verlossing. Voor mij is de voorbereiding op Pasen en het daarbij horende Matthäus Passion. Daarom het meest bijzondere wat we hebben. Leiden, opstanding, hoop op iets beter. Goed, van Ger. Uh, aan de telefoon heb ik nu een meneer of mevrouw Zonneveld. Dat klopt. De mooie de Duining. Ah, uit Den Haag. Juist. Absoluut. De de telefoon klinkt niet zo lekker. Die klinkt niet lekker. Nee, dat is een heel uh, naar geluid. Ik, uh, ik denk dat wij... Uh, kunnen wij daar wat aan doen? Kunnen wij niks aan doen? Dan uh, nou, gaan we het gewoon even proberen, meneer Zonneveld. Wat, wat vindt u? Hele mooie muziek? Nou, ik moet denken aan dat liedje wat met de het hele leven bijgelezen is. Me... Nee, ja, dit, dit is niet goed. We gaan even proberen... Kunt u nog even proberen terug te bellen? Want uh, misschien heeft u, heeft u nog een andere telefoon in huis. Want dit is ja, echt niet uh, om aan te horen. Dat is geen kritiek natuurlijk op uzelf. Ehm... Um, Even kijken, dan kijk ik nog eventjes of we dat hebben. Uh, een, e een mailtje van Erik Schipper, die heeft een paar mailtjes gestuurd. Even kijken, die zei ook... Er is een psalm, psalm 137, By the Rivers of Babylon. Dat is ooit op muziek gezet door Bonnie M, dat klopt. En hij had nog een ander mailtje, hij heeft er volgens mij drie gestuurd zelfs. Uh, een lied dat mij altijd diep raakt, zegt hij, is Why Can't We Live Together? In de uitvoering van Sade. We hebben nu Gerda uit Delft ook aan de telefoon, als het goed is. Klopt dat? Uh, goedenacht, uh, Klaas. Met me ja. ja. Hallo. Hallo. Um, nou, een mooi hier. Mooi ik ben een trouwe Casaluna-luisteraar. Mooi. Ja, uh, luisteraar. Um, nou ja, uh, muziek zag mij. Mijn leven. En ik kom uit New Guinea. Uh, tot mijn negende heb ik daar gewoond. En mijn eerste singeltje was... Julie London, Crime a River. Hmm. <laughs> en nou ja, goed, verder... Um, tot nu toe wat je, wat je draait, uh, wat Julie draait, is... Uh, ja, daar ben ik ook helemaal mee eens, ja. En één liedje... Ja. Uh, er zit alles voor mij in. Uh, dromen, uh, wat dan ook, troost... Uh, blijdschap, alles. Um, dat is het liedje van Leine Ricci, Hello... Oh, okay. En ik heb het, uh, de tekst, alleen de eerste regel, hello, is, is me you looking for, heb ik op de geboortekaart gezet van mijn zoontje, mijn enige oh. kind, enig kind, en ook naar Lionel vernoemd, Lionel. Oh. En met die geboortekaart en die kleine Lionel zaten wij op schoot bij uh, Frits Stuts en Lionel Ritsi in 1992. Op schoot zei je? Sorry? jij op schoot? Ik verstond op schoot. Ja, bij Lionel Ritchie, bij uh, Frits Spits. Spitz nog. <laughs> ah, oké. Okay. Over zo'n drie. Maar uh, je zegt het is een, een, uh, een, een lied dat gaat over dromen, blijdschap. Je noemde nog iets, hè? Ja, geef me ook troost. Uh, troost. En waar zit hem dat in dan? Um, ja... In, in, in, in dit geval, uh, um, ik ben alleenstaande moeder, uiteindelijk draaide het op, op, op uit dat ik alleenstaande moeder zou worden. Dus uh, ja, alles, ja, ik, het gevoel, alles, ik kan, ik kan het nu niet even snel, even snel uh, uit mijn woorden komen. Maar dit, dit vind je dus al heel lang een heel mooi liedje. Er, er zat zo'n filmpje bij... Kan ik me herinneren ja, heb met, ik, uh, heb, ik heb helaas uh, geen uh, internet, maar ik heb het gelezen. En gehoord op de raar. Uh, gehoord, maar ik heb een stukje gelezen. een Rotterdamse kunstenaar die... Nee, nee, nee, daar heb ik, ik niet weet, over. Nee, nee, uh, nee, ik heb het over de videoclip. Uh, Gerda, wacht even, Gerda. Ik, ik heb het over een, een videoclip van vroeger. Met zo'n blind meisje volgens mij. En Dat een beeld... Uh, uh, ja, ja, ja, ja, hem. ja, nee, ik... Uh, ik heb pleino... Uh, uh, ja, nee. Ik heb... Ik, ik, nee, dat klopt. Nee, dat ziet je dat. Uh. <laughs> Het klopt, hè? Nee, ik heb hem, ik heb hem daarna nog, uh, nog een keer live ontmoet... in de backstage, in de kleedkamer. Oh, dat is mooi. Maar wat ik me afvraag... Het is een zoontje op... van zijn tweede vrouw. had is een zoontje op zijn arm. Maar wat ik me afvraag is waarom dit liedje nou troost? Maar dat weet je, dat kun je zelf niet zo goed uitleggen. Ja, ten eerste... Uh, uh, de zanger, al de stem. En ja. Ja, ik kan natuurlijk nu niet. Nou. Het is moeilijk uitleggen, we gaan gewoon even luisteren naar Lionel Richard. Ja, een klein stukje. Met Hello. Ja, bedankt. Dankjewel hè, Gerard. Dan. Doei. Mooi, mooi programma trouwens, Casaluna. Dankjewel hè. Dag. Is it me you're looking for? I can see it.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 We doen even een klein stukje van een groeplit. Uh, I long to see the sunlight in your hand And tell you time and time again How much I care SOMETIMES I FEEL MY HEART WILL OVERFLOW HELLO I've just got to let you know Cause I wonder where you are Oké, okay, tot zover dan Lionel Rich. Veel ook een mooi nummer. Hello. nummer. Oh, ja. Vroeger veel gehoord, maar een hele tijd niet meer. Dus het is leuk om weer eens terug te horen. Dankjewel Gerda. Dus uh, uh, We hebben het over muziek. Die voor u veel zeggingskracht heeft. U, u, u, u misschien wel iets verteld heeft over het leven. Een belangrijk inzicht heeft gegeven. Welke muziek vindt u troostrijk? Welke plaat is u heel dierbaar? En dan gaat het niet alleen om de melodie, maar vooral ook om de tekst. 0800-121. 0800, -1 -1 -1, 0800 -1 -1 -1, Casaluna at, casaluna -at En hashtag Casaluna. Uh, eens even kijken of de tweets... Uh, binnen zijn gekomen die wat over liedjes gaat. Het gaat vooral over de psalmen nog. Daar is vooral over getwitterd. Uh, ja. En dan in de mailbox nog maar even kijken of er wat nieuws bijgekomen is. Ja, ik zie dat er hier eentje is. Een lied uh, dat mij ontroert en troost... is de steppen zal bloeien van Huub Oosterhuis. Het lied heeft me erg veel gedaan bij de begrafenis van mijn vriendin. Qua melodie en tekst geeft het perspectief. Is het geen einde? Hartelijke groet van Marlies. Ja, als, als iets op een begrafenis geweest is, ja, dan, dan, dan wordt iedereen er natuurlijk uh, door geraakt. En uh, het is mooi dat ze de muziek van Huub Oosterhuis noemt. Want daar hebben we het in het eerste uur ook uitgebreid over gehad met Kees Kok. Meneer Hoekstra, ik weet niet, is meneer Sonneveld nog terug eigenlijk? Nee, die is niet meer teruggekomen. Uh, meneer Hoekstra. Ja, hallo. Goeiedag. Kent u Lou Reed? Jazeker. En de Velvet Underground ja, die vind ik heel goed en er zijn ook echt al uh, ja kritische dingen heeft gezongen, maar ik vind vooral uh, I'll Be Your Mirror. Dat vind ik een heel mooi nummer. En waarom dat nummer? Nou, omdat hij uh, daar zegt van ik zal een spiegel voor je zijn. Dus uh, wat jij me geeft, dat zal ik teruggeven. Ja. En dat klopt ja, dan ook. Ben wel. je agressief tegen mij? Dan zal ik daarop reageren na gelang mijn persoonlijkheid. Ben je, ben je zelf agressief, dan sla je terug. Ben je dat niet, dan zeg je... Nou, je hoeft niet zo rot tegen mij te doen. Maar is iemand aardig tegen jou, dan ga je ook aardig terug doen. Ja. Ja, WC, ja dat is maatschappelijk of goed, persoonlijk gerelateerd is dat. Ja, en het staat ook anders om je teksten, hoor. wat je uitstraalt. Dat krijg je terug. Juist, ja. Dat is hem, ja. En heeft u dat zelf... Uh, uh, vaak ondervonden? Is het iets dat u, de, de, wat u doet denken ja, aan uw eigen leven? Voor mij het, ze zitten zit voor mij het hele leven in elkaar. Ja. Ja, dat is toch zo. Je, je, je, iedere mensen die je tegenkomt... Dat, dat werkt zo. Het zijn allemaal spiegels. Ja, weet je wel. Ik noem wel eens... de, de waarheid bestaat niet. De waarheid het is gewoon een discobal met... Uh, allemaal van die kleine spiegeltjes en iedereen heeft zijn eigen waarheid. Leg dat eens uit? Ik zeg de waarheid, dat is een discobal. Ja, nee, ik heb het wel verstaan, maar uh, hoe werkt dat dan? Iedereen heeft zijn eigen, uh, eigen spiegeltje. Ja. De ene die zegt van dat is voor mij de waarheid en anders, uh, dat is mijn spiegeltje. En de ander zegt, nee, ik zie het net weer een beetje anders. Begrijp je? En Zo krijg je een hele, hele aardbal vol met allemaal kleine waarheidjes. Ja, ja. Ja, nee, ik geloof wel dat ik het begrijp. Um, Lou Reed, I'll be your mirror. Even kijken of die al klaar staat. Hij staat klaar. Oh, ik, ga, dat zou mooi zijn. ik ga een klein stukje laten horen daarvan, meneer Hoekstra. Bedankt ja, voor het bellen. Mag ik de telefoon neerleggen dan zet ik hem lekker luid? Ja, doe dat maar. <laughs> Geniet ja. ervan. Hè. Maar het wordt niet het hele ja. lied, hè, want dan gaan we weer naar andere bellers. Bedankt. Nee, nee, nee. Ja, oké. Okay, ja. Doeg. Ja, oké, okay. bedankt, hè. Doeg. Ja, I'll be your mirror. Reflect what you are. Kids you don't know. I'll be the wind The rain and the sunset The light on your door Show that you're home When you think the night has seen your mind That inside you're twisted and unkind Let me stand to show that you are blind Please put down your hand Cause I see you So you won't be afraid When you think the night has seen your mind That inside you're twisted and unkind Ooh, baby, let me stand to show that you are blind Please put down your hand Cause I see you Mooi, zeg. De Reed heeft geweldige liedjes gemaakt. En... Uh, dit heet. Uh, ik weet eigenlijk niet zeker hoe het heet. Albion Mirror of zo. Nou goed, maakt nog niet zo vaak uit. Het gaat in ieder geval over spiegels. Uh, er is getwitterd door uh, Michael. Die schrijft. Uh, de wens van Borsato. Waarin goed te horen is dat veel mensen steeds maar meer willen. En het altijd maar mooier willen. En. Uh, dan hebben wij uh, Heavens Toet Stil van Mink de Of Willy de Vil is zo'n prachtig nummer. Als je het hoort, snap je dat vanzelf. Goedjes van Liz uit Dordrecht. Ja, we kunnen niet alles laten horen. Maar ik ga er wel een keertje naar luisteren dan. Even kijken, wat was het nou ook weer alweer Heavens Toet Stil? Mink de veel. Aan de telefoon nu... Oh ja, I'll Be Your Mirror, dat was de titel. Uh, Dirk, Dirk aan de telefoon. Ja, goeiedag. Hallo. Eh... Uh... Ja, ik ben blij dat ik even mag reageren. En ik vond uh, uw uh, intrede of, of de aanvang van het pro programma, waarin u de psalmen aanhaalde, heel bijzonder. Want uh, de psalmen is natuurlijk uh, een blues, noemde u, maar het is ook een hoek van hoop. En uh, daarom zou ik willen noemen Psalm 137. Ja. En het valt misschien niet mee om die te draaien, maar Boniem heeft die volgens mij ook gezongen bij ja. de Rivers of Babylon. Ja, daar werd er ook al in een mailtje uh, aan gerefereerd. Is dat ook een psalm uh, dat u uh, aanspreekt? Dus? Dat is een psalm die mij aanspreekt, zoals eigenlijk elke psalm mij uh, aanspreekt. Uh, maar uh, omdat ik weet dat Boniem deze ook eigenlijk gebruikt heeft voor haar... Uh, Zeg maar. Ja, uh, noem ik deze. Ja. Maar als je de psalmen leest. Uh, en, en heel veel korpspelzongs. want uh, na vijf bellen terug was er ook iemand die helemaal ontroerd was over een korpspelzong. Uh, een ja, uiteindelijk hebben we het dan uh, over uh, een dimensie meer. als alles wat hier op aarde te beleven valt. Ja. En uh, dan gaat het uh, ja, hef en hemel. Ja, de een ontkent het, en voor de ander. En ik geloof dat dat voor iedereen nodig is: wel kennis te hebben van de hemel. Is dat voor iedereen nodig? Ja, ja. ja. Waarom is dat? Omdat dat de plaats is waar wij eens mogen zijn bij God. Ja. En. Dat, dat wordt hier ook gezongen. Hè? Want als we teruggaan naar de oorsprong van het liedje. Het volk Israël is afgevoerd naar Babylon. Maar ze blijven eigenlijk hopen op God. Dat, ja, Ik ben aan het werk, maar ik heb wel een bijbeltje bij me. En uh, ze, Het derde vers in, in de gezongen psalm, zeg maar. Mm -hmm. Van psalm 137. Daar roepen ze toch weer tot God. En dan weten ze eigenlijk ook... Uh, het is niet voor niks dat wij in ballingschap gevoerd zijn, maar uh, God zal ons niet vergeten. En maar ja, zo is God ook. Ja. Heb je altijd een bijbeltje bij je? Ja, eigenlijk wel. Ja. En, en daar lees je ook dan veel in? Daar lees ik elke dag in en uh, ik hoop elke dag een moment te hebben dat ik uh, daar met iemand over kan uh, spreken. en uh, Ja, nou... Nou is dat jullie programma. Ja. Dus, uh... en, en, en, de psal... en dat, dat en de psal... is ook ja? vanuit de hoop die in mij leeft. Hè? Dat, dat is misschien een opdracht voor iedere christen. Maar uh, ja, nou ja. Ik bid daarom en ik, ik wil het doen. En ik ben blij dat het uh, uh, daar nu een gelegenheid voor is. Dus. Ja, Is het uh, de persoon uh, die, die Bonium gezongen heeft... Is dat de enige die door een, popband, uh, een popgroep op muziek gezet is? Weet je dat? dat nee, dat... Denk ik haast niet, maar deze... Ja, ik ben niet heel erg thuis in, in de potwereld. Maar uh, uh, deze, uh, deze weet ik in ieder geval. Ja, goed. We gaan er naar luisteren, Dirk. Nou, heel fijn. Ook weer een stukje natuurlijk. Ja. Um, de, de... Wat is het? By the Rivers of Babylon, dat is het, van, ja. de, van Boney M. Goeienacht ja. nog, hè? Dankjewel ja, voor het bellen. bedankt. Succes. Daag. Tot ziens. dus met By the Rivers of Babylon. Ik hoop niet dat u het erg vindt dat we de liedjes steeds afbreken. Um, want, uh, uh, ja, ik moet nu snel door naar Jan. Jan is aan de telefoon. Goeienacht. Nee, Jos. Oh. Goedemorgen Klaas. Dag, Jos. Hallo. Um, wat, wat mij, het lied wat mij heel erg, uh, de, uh, um, ja, mijn, mijn hoofd eigenlijk, tikkeltje overhoop zet, is um, van Sterf Bos. Papa, ik lijk, nee, ja, ik lijk steeds meer op jou. Of ja. ik hou steeds meer van jou. Allebei. Ja, hij zegt het allebei. Ja. Maar het klopt ook allebei. Ja? Ja, zonder meer. Hè. Hij zegt op een gegeven moment van... Uh, een bepaalde... Ja, ik weet zo, die tekst moet helemaal uit mijn hoofd. Maar in ieder geval, ik heb zoveel punten waarvan ik zeg... jee, dat is precies hetzelfde. Le Leeft je vader nu, nog? Wat zeg je? Leef je vader nog? Nee, hij is al in. 86 overleden. Ja, oh, weet je. En we hebben 15... Ja, nee meer. 25, 22 jaar samengewerkt. In de en, ik, ik heb het vaak van hem geleerd. En er zijn, maar ook uh, de, de omgang met mensen en personeel van hem geleerd, uh, ja, dat komt zo. En nu word ik ouder. En dan denk ik heel vaak, ik ben nu 60, ik denk heel vaak terug. Toen hij zo oud was als ik nu, hoe dacht hij toen? Hoe praatte hij toen? Ja, dat geeft zoveel raakvlakken. Dat is zo mooi. Maar ga je ook echt meer op hem uh, lijken? Uh, men zegt. maar dan kunnen. <coughs> Andere familieleden zeggen. kun je zelf niet. Ik vind het zelf van wel, maar anderen zeggen ook van wel die het kunnen weten. Ja, dat zal wel kloppen. Maar gaat het dan uh, om de fysiek of juist om zijn gewoonten, gebruiken, maniertjes? Ja, eigenlijk zo'n beetje alles. karakter denken. Ik, uh, hij was zeer sociaal. Dat ben ik altijd ook wel een beetje geweest. Maar het, het wordt steeds meer, laat ik ja? het zo zeggen. Het gaat uit wordt de steeds milder. Okay. Hij was een heel een milde man. Hij zingt ik heb dezelfde ogen, ik krijg dezelfde trekken om mijn mond. Ja. Vroeger was ik driftig. Vroeger was jij driftig? Nou, hij, was, hij is nooit zo driftig geweest, maar. Nee, ja, het was een schat van de man. Ja. En ik ben uh, niet zonder trots dat anderen zeggen dat ik daarop lijk. Laat ik het zo zeggen. Ga je eigenlijk ook meer van hem houden als je er meer op gaat lijken? Ja, houden, maar van. Ik heb altijd heel erg veel van die man gehouden. En nog. En ik denk heel vaak aan hem. En hij. Uh... Maar ik kan hem steeds meer waarderen. En ik heb nu eigenlijk zo ontzettend veel spijt... dat ik niet veel meer met hem gepraat heb destijds. Het was niet zo'n prater, maar we hadden wel ooit best wel aardige, fijne, mooie, diepzinnige gesprekken. En waar zou je het dan over willen hebben gehad nog? Mm, nou, bijvoorbeeld over de politiek, over datgene wat er nu gaande is. Ja, zou je dat met name met je vader willen bespreken? Dan had ik onder andere met hem willen bepraten. Wat zou hij ervan vinden, denk je? Nou, dat uh, was hij denk ik wel heel erg boos geworden. Op wie? Nou, op die uh, meneer met zijn witte haren. Ah, oké. Okay. En, en die hele manier van doen en dat meldpunt... Dat, dat radicaal, daar walgde hij van. En daar walg ik ook van, mag ik het zo zeggen. Dus dat hebben jullie ook al gemeen? Ja, absoluut. Ja. Wat was de mooiste eigenschap van je vader? Of een dat hele hij onvoorwaardelijk, onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig... ...van mensen kon houden. En dat God dan niet alleen voor zijn kinderen en zijn vrouw mocht? Nee, van... nee. Nou, hij doet ontzettend veel. Hij was trots op zijn kinderen. En hij was helemaal gek met mijn moeder. Hij droeg er op handen. Uh, ja, die man die wat... Ja. Nou, het is misschien veel gezien, maar het was een, voor mij was het een God. laat ik het zo zeggen. Ja? Ja, en voor mijn broer ook. Die, die, die, die papa van Stef, die gelooft in God... Ja. En dan zegt hij, jij gaat naar de hemel en ik geloven niks... dus we komen elkaar na de dood nooit meer tegen. Wat denk jij over Nou, als, het, als, als er iets is, en ik, ik ben niet gelovig... dus het zou wel eens zo kunnen zijn zoals Stef Bos het zegt... maar dan weet ik zeker, als ik in diezelfde situatie zit... dat hij mij opzoekt. En dan haalt hij, haalt hij mij erbij. Hm. Dat weet ik zeker. Dat is een mooie gedachte. Ik dank je wel, Jos. We gaan even een klein stukje luisteren. Goed, hartstikke Steve fijn. Bos. Hoi. Dag. Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig.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 Perfect Day van Lou Reed, maakt me altijd heel erg blij. En we hebben een ander nummer gedraaid. Dus dat heeft u ook gehoord. Mooie sfeer. Dat vind ik ook trouwens prachtig. Die Lou Reed. En, uh, aan de Zeeuwse kust van Bluff, wordt uh, genoemd door News Alerts. Geweldig nummer waar ik veel herinnering aan heb. Dan is er nog iemand die heeft het over. Matthijs. dat uh, Hollywood Undead, coming back down. En op de mail zie ik dan uh, nog uh, Richard met uh, One Love. Hij ziet Bob Marley uh, als een soort van profeet. En da daarom vind ik het ook wel toepasselijk om nu te noemen... omdat het in de eerste uur inderdaad ook over profeten ging. Maar uh, ja, sorry Richard, Die wil graag dat we draaien. Alleen we hebben geen tijd meer, want ik moet even naar meneer Zonneveld... want die hadden we net aan de telefoon. Meneer Zonneveld is er... Ja, nog een hele tijd al. Ja, oh, gelukkig. Ja, nog uh, een hele tijd, man. <laughs> <laughs> mijn, mijn, mijn lied, uh, wat me al tot troost trouwens tot sterk teruggegeven heb dat is het, uh, een van de verder nummers uh, van het LP van Boudewij de Groot van de Overlevende En namelijk het nummer van... De, het, het heet het Testament. Na, na 22 of 21 jaar, wat was het? Juist. Weer? ik weet het ook goed. In het leven. Ja. Maak ik het testament op van mijn jeugd. Juist. Dat is een mooi liedje, ja. En uh, waarom vindt u het zo uh, aansprekend? Nou, ik heb niet zo'n leuke jeugd gehad. En ik zong dat uh, thuis, toen ik nog bij mijn ouders thuis woonde, bij mijn moeder, en die waren er allemaal niet zo blij mee. Hoezo? Dat, ja, nee. Dat, dat, die tekst komt perfect overeen met wat ik allemaal meegemaakt heb. Ik ga hem er even bij pakken. Maar vertel even iets meer uh, daarover. Welk deel van de tekst uh, komt u zo bekend voor dan? Nou, ik ken de tekst al bijna mijn hoofd. Nou, maar, maar met, met, met Met name de, de, de, de lering die, die zingt van... Uh, de plaatjes die getuigen van zijn valse, valse jeugd. Oh ja, de blije, ja, ja precies. Ja, de foto's, weet je wel. Ja. En dat moest allemaal maar voor de schijn ophouden, weet je. Maar het was uh, een, een rot tijd. En wat, wat was er zo naar aan uw jeugd dan? Ja, alles. Geestelijke lichamelijke mishandelingen. En uh, weinig te eten, vlak na de oorlog en zo. En, uh, nou, dat was, ik ben ook het huis uit gepest en gevlucht, dus uh, ben ik maar gaan varen. <laughs> Dus dat was niet zo'n leuke herinnering. Maar dat hebben we er altijd wel uh, ja, uh, moed en kracht gegeven. En troost. Ja. Um, Mogelijk even... in de draai? Ja, ja, we gaan een klein stukje van draaien. Ik heb hebben maar... ook hoor. Dus... <laughs> ik zit even te zoeken dat die, die plaatjes die zo vals getuigen van een. Het blije... sentiment heet dat. Ja, ik weet het, ik weet dat, maar ik zit even te kijken. Okay. Voor mijn ouders is het, het altijd met de plaatjes die zo vals getuigen van een blijde jeugd. Maar ze ja. tonen niet de zouteloze praatjes. Van een, een kind in Die een kind opvoeden in erendeugd. Ja. Juist. En verder krijgen ze alle dwaze dingen terug die ze mij te veel geleerd hebben, die tijd. Juist. Ze kunnen mij tenslotte ook niet dwingen groot te worden zonder diep. Diepe berauw rol het is staat diepe rol en spijt. Ik dacht diep brouw en spijt. Dat is hier fout, fout opgeschreven. We gaan er gewoon naar luisteren. We hebben niet zoveel tijd meer. Dank ik, u wel. ik dank u wel voor het bellen. Ik, ook de andere mensen die nu niet meer aan bod komen. Het uur is gewoon iets te kort vannacht. Uh, en ook de mensen die gemaild hebben en getwitterd. spijt me, we komen er niet meer aan toe. Maar nog wel even aan een klein stukje van Testament van Boudewijn de Groot. Na 22 jaren in dit leven... Maak ik het testament op van mijn jeugd.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 Hier moeten we het wat betreft de Groot ook weer bijlaten. Uh, want we hebben nog maar uh, 50 seconden ongeveer. En ik moet nog even vertellen uh, wat we maandag gaan doen in KC Dan praat uh, Lex Bolmeijer met de voorzitter van de stichting themajaar historische buitenplaatsen 2012. Dat is René Dessing. In Nederland zijn nog 600 buitenplaatsen monumentale panden... die samen met de aangelegde grote tuinen één geheel vormen. Het waren de lustoorden van de elite, de kooplui uit het VOC-tijdperk... patriciërs uit de steden, de landadel en andere notabelen. Dus dat wordt ook een hele interessante uitzending, dat weet ik zeker. Uh, nog even Ronnie die zegt waar ik meteen aan van moet brullen. altijd is Michael Jackson. Uh, met het nummer, nummer Heal the World. Nou, Dat gaan we allemaal even opzoeken uh, om, om uh, in een bepaalde stemming te komen. Dit was Kazaluna voor vannacht. Zometeen uh, Frank van Del met Nachtvluchten. Ik wens u een hele goede nacht en uh, een goed weekend. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. CRV.